Aan het Nederlandersje pesten en zeggen vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Wij. Dit is 20 jaar, zie je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 Zo, mooie jurk heb je aan. Ik uh, ik heb al een vriend. vriend. ook. ook. mensen, mensen, hoe gaan we we om? Kijk voor en, en, en, en, en, en, La vie en rose Il m'a dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose.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 is vijf kwartier, we staan stijl de trein, ik het station we staan Jij bent de regen, ik de tom Jij bent de kerst, stel. ik de bonbon we staan Jij bent de stem. rust, ik de kokon. Ik ben het zakje, jij de thee Ik ben de, de kaas, jij de soufflé staan Ik staan ben de, de keizer, jij de sneeuw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 Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel nou belachelijk. Bang. Wij zijn Die het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal en een vries. Dat kost me mijn handen voor. Jij nou. bent de schrikdraad ik de waarop de ik pies. Ik ben de Hier. kip.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 Ster. Het ik me ook ster.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 Zie Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister De Jager wil dat bij nieuwe steunoperaties in de financiële sector. de bestuurders van de geholpen bedrijven. alle extraatjes inleveren. Het gaat om aandelen, optiepakketten en bonussen inclusief bonussen voor prestaties uit eerdere jaren. Volgens de jager moet overheidsingrijpen voor bestuurders dezelfde gevolgen hebben als een faillissement. Dat betekent dat hun beloningen moeten terugvloeien naar het bedrijf, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Bij eerdere steunoperaties raakten bestuurders alleen hun bonussen kwijt over het jaar waarin hun bedrijf overheidssteun kreeg. De jager wil op korte termijn regelen dat de bestuurders bij nieuwe steunoperaties harder worden aangepakt. Volgens de minister moeten daardoor perverse prikkels in de financiële wereld verdwijnen. De oppositie in Kirgizië zegt dat ze de macht heeft gegrepen en een nieuwe regering gaat vormen. Volgens de oppositie is president Bakije van plan om af te treden... maar zelf heeft hij daar nog niets over gezegd en het is onduidelijk waar hij is. In verschillende Kirgizische steden waren de afgelopen dag onlusten. Duizenden demonstranten protesteerden tegen de hoge brandstofprijzen en de corruptie. Ze bestormden overheidsgebouwen in de hoofdstad, waarop de politie het vuur opende. Daarbij zijn zeker tientallen doden gevallen. Ook vannacht worden nog geweerschoten gehoord... Verder zouden op grote schaal winkels worden geplunderd. De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol blijft 16 jaar. Het kabinet wil de gemeenten bij wijze van proef de mogelijkheid geven... om de leeftijdsgrens op te rekken naar 18. Maar een kamermeerderheid voelt daar niet voor. De hogere leeftijdsgrens moet gemeenten meer mogelijkheden geven... om het drankmisbruik van jongeren aan te pakken. Volgens onder andere de PvdA en de VVD gaat dat niet werken... Onder meer omdat jongeren dan mogelijk naar gemeenten trekken waar de leeftijdsgrens 16 jaar blijft. Het weer. Vannacht kans op een bui. koelt af tot 6 graden. De komende dag eerst plaatselijk een bui. Daarna overal droog en zonnig. Bij een graad of 13. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, met nu U de nacht.